Uur Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op een campus van de Universiteit van Amsterdam in het centrum van de stad hebben demonstranten een tentenkamp opgezet. Ze willen aandacht vragen voor de oorlog in Gaza en dat Amsterdamse Unies alle banden met Israël verbreken, vertelt verslaggever Noortje Deutekom. Wat de woordvoerder zegt is toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, toen zag je dat de universiteit meteen bereid was om alle contacten met de Russische universiteiten te verbreken. En dat gebeurt nu met de genocide die gaande is in Gaza, zeggen de studenten gebeurt dat niet. Nou, dat is dus wat ze eisen en we gaan hier pas weg, zeggen ze, op het moment dat we dat voor elkaar hebben. Het idee van de actie komt uit de Verenigde Staten. Daar wordt al maanden geprotesteerd op universiteiten. En ook in Frankrijk, Australië en Ierland zijn studenten protesten. De uitspraak die Frans Timmermans vorige maand over Geert Wilders deed, is volgens het Alpenbaar Ministerie niet strafbaar. Timmermans zei dit op het partijcongres. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt. Ja, Wilders vatte dat op als bedreiging en een oproep tot geweld. Maar volgens het OM is het duidelijk dat Timmermans het over politieke manieren had. In Eindhoven rijdt de PSV-selectie op een platte kar nu richting het Stadhuisplein. Daar worden ze later vanavond gehuldigd voor 20.000 vins. En ook langs de route staan tienduizenden mensen met fakkels, vlaggen en natuurlijk rood-witte kleren. En het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is op zoek naar vrouwen die porno willen kijken voor de wetenschap. Wij gaan onderzoek doen naar de spelling van de clitoris tijdens seksuele opwinding bij vrouwen. En dat gaan we doen met behulp van MRI. Vrouwen gaan in de MRI-scanner liggen met hun kleren aan en ze kijken een erotische film van ongeveer 15 minuten. En ze kijken een neutrale film. En tijdens het kijken naar die films wordt eigenlijk hun bekkengebied gescand. Ja, de hoop is met het onderzoek de orgasmekloof te kunnen verkleinen... tussen mannen en vrouwen. Het weer dan nog, vanavond gaat het vooral in het zuiden regenen. Morgen wordt een bewolkdagje met een kleine kans op een buitje. Het wordt dan een graad of zeventien. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In Noord-Holland staat nog file op de A10, de ring van Amsterdam tussen de Afrit Watersmeer en Amsterdam Slotenvaart. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten onthoud op de N247 Amsterdam Horen bij Broek in Waterland. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A7.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 Try my chaos I'm taking challenges Hurdles All oh men over around, through the middle Silence, shouting confidence Here's my chaos Not everyone understands In je ogen gekeken, waarin ik de wereld zag De zon, de maan, de sterren, alle dagen, iedere nacht Jouw zucht beweegt de wolken, en uit weer het gaan Jouw blik verlicht door die zon, steeds verder hier vandaan De leeuw die staat, zijn jagen, als hij jouw hart klop hoort de nachtegaal bezingt jou, de pracht die haar bekoort. De rivier zij stopt met stromen en het riet zij weer. hier. En duizend gouden vlinders dalen op je schouders neer. Zacht beweert mijn vinger langs de lijnen van jouw mond. De dageraad verraadt de droom waarin ik mij bevond.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 Minkus staccato dansen en de rozen in bloei gaan staan De vormen samen. een iraag voor jou Jouw zon verlicht mijn wereld en haar warmte verdrijft mijn kou Zacht beweegt mijn veer langs de rijden van jouw mond De daden raad verraat de droom waarin ik mij bevond met adem streelt jouw wangen en jouw huid als loos als ik Arcadia verlaat. Hij is één keer hier geweest, maar wat een mooi single. Toon als van Mil. Arcadia verlaat.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 I've ever been before I laid my eyes on you When you jumped into the world I looked into your eyes I made myself a promise I would keep all of my life Wherever you go Wherever you're old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 Um, en die het moeilijk vindt om pauze te nemen en nee te zeggen tegen dingen. En niet omdat ik niet goed nee kan zeggen, maar vooral eigenlijk omdat ik heel veel dingen leuk vind. En daar als heel blij van wordt. lastig is dus om keuzes te maken. Uh, en daarin wel eens regelmatig tegen mezelf aanloop. En um, uh, ik ben even mijn draad kwijt eigenlijk. Ja, ja nou, je loopt tegen bepaalde dingen aan. En dat is eigenlijk, uh, uh, maar wat ja. ik ook...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 ja, dus dat, dat is. Het, ik vond dat wel ook heel, dat was heel leuk om te schrijven. En toen ik dat uh, teruggaf aan haar, toen haar dat liet weten en ook het laten horen, toen was ze echt wel van wow, weet je, dat vond ze heel bijzonder. Nou, zeggen ze wel eens in muziekland uh, dat het ook wel eens therapeutisch werkt. Werkt dat voor jou ook zo? Absoluut, absoluut. Ja? Ik, ja, ik. Uh, ik... Niet wat dat betreft zonder kunnen ja. Uh, nou ja, goed. Je hebt eigenlijk al verteld waar het, waar het liedje over gaat, uh, maar kunnen we? Want, want ja, bij jou is het eigenlijk een, een proces wat, wat, wat zich niet helemaal laat leiden. In, in de zin van, nou ja, over een maand is er weer een nieuwe single af of wat dan ook, maar kunnen we dan nog uh, toch in de nabije toekomst wat misschien van jou nog gaan verwachten? Ja, want uh, ja, maar...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 Running way too fast to escape from my.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 To hit the brakes for this very first time. Cars running will never get me that far. En dat was er, Joyce Martens met uh, het nummer Highway. Uh, ze vertelde dat ook op een hele mooie manier over de afslagen die uh, je onderweg uh, moet nemen als het allemaal een beetje te veel wordt. Tenminste, dan is het een weerbar. Dan kan je het beter even uh, het gas terugnemen. Um, als het goed is, gaat collega Fred Heij het interview nog een keer uitzenden op zaterdagmiddag.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 Hierna is in de coronaperiode ook nog een EP verschenen. Zie je, dus maar, ik haal uh, er gewoon dingen door elkaar heen. Dit is, dit is gewoon een album, punt. Ja, dit is gewoon een album, ja. Uh, zei ik het eigenlijk goed, De Monochrome Veel? Vale? Ja, zo zei je het goed, ja. Ja, okay. ja want uh, als je, of ze Engels, v e